Het weer, vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend af en toe zon, later weerbuien en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Goedenacht. Lieve luisteraars, welkom, welkom. Uh, ik heb een, een hok vol uh, muzikanten, het is hier Stikheet. Het zal wel aan de jongens liggen. Uh, het is bijna de voltallige band de uh, Cosmic Carnival uit Rotterdam. Welkom, heren. Uh, ze hebben een pracht van een album uitgebracht... En ze wilden dat graag hier helemaal live komen brengen... waar het niet dat een belangrijk lid ontbreekt. He, de stem van Marlies Kroon. Oh. Ja, en dan is de sound natuurlijk niet helemaal compleet. Dus dat moeten we er even bijdenken. Nou, wie er wel zijn... Uh, uh uh, Nick Schuit op de gitaars en, en de leadzang oh. zou ik maar zeggen. Gerben van Etten op de uh, piano, de Rhodes piano. En uh, Frank Schalkwijk op de gitaar. Uh, de rest heb je thuis gelaten, hè? geen trompet uh, meegenomen, toch? Nee, no, no. Uh, Ronald uh, op de bas, Ronald Waard. En uh, Kai van Driel op een uh, uitgekleed drumstilletje. Dat zijn altijd de beste <lacht> drummers. Maar uh, ze gaan ook nog iets anders doen. Want er zit hier nog een... Uh, ben jij een Amsterdammer? Ja. Geboer Nee. Dat is kort, hè? <laughs> <laughs> nou, nee, oké, okay. je bent import. Nou, ik denk dat dit oh, ook niet... Oh, ik ben Zij... inmiddels geen import meer, hoor, daar. Ja, nee, maar de, die de Rotterdammers de heb ik ook al zoiets van... Het, dat is ook gedeeltelijk import, hè? Ja, die, de, de, dat komt er uit Brabant. Ja, uh, uit, wat is het? Ja, Wa ik heb je dat geraden? Maar Nederland is toch één groot dorp? Ja, zo, is het ook ja. wel. Ja, goed. Nou, het is in ieder geval Mirko Haarmans, eh, Mirko, eh, van Mirko en de Wijze Mannen... Uh, die heeft hij nu thuisgelaten. Maar hij zit hier als bedenker van een, een bijzondere avond... die komende zaterdag zal plaatsvinden in de Amsterdamse Bali. En die avond heet Return to Nebraska. En dat bedoelt dus niet dat ze terug willen naar die staat, Nebraska. Nee, daar willen we niet naartoe terug. Ben je er ooit geweest? Nee, ik ben er ook nog nooit geweest. Eén van jullie? Nee, ook niet. Nee. Ook niet van plan? We hebben nog zoveel dingen te doen in ons leven... dat ik niet weet of ik mijn tijd wil besteden. Okay. Het, uh... Nou, Leg het maar uit, ja. wat, Mirko, wat het dan ne bedoeld wordt. Ne ne ne Nebraska is een plaat die Bruce Springsteen in 1982 heeft uitgebracht. En dat is dus deze maand exact 30 jaar geleden. Het was een solo plaat die heel erg brak met zijn oeuvre. Was heel erg sociaal geëngageerd. En uh, mensen schrokken een beetje van de teksten. Hij was eigenlijk bedoeld als een demo voor zijn nieuwe plaat die later dan de beroemde Born in the USA werd. Uh, maar de band heeft gerepeteerd en gerepeteerd op die nummers in de studio. Maar ze vonden uiteindelijk de demo's die Bruce thuis had opgenomen... op zijn toen revolutionaire vier sporen cassettedekje. Ja. vonden ze eigenlijk veel beter dan wat ze in de studio maakten. Dus toen hebben ze besloten, weet je wat, we brengen die demo uit... als soloplaat van Bruce Springsteen. En dat was Nebraska. En heeft hij toen gelijk succes gehad, die plaat? Uh, nee, eigenlijk vrij weinig vrij weinig. Dus, dus Nebraska is populair geworden in de slipstream van zijn goed verkopende LP's zoals Born in the USA en dat soort dingen. Maar het is wel een, een, een padeltje in zijn oeuvre, juist ook omdat het de allereerste keer was dat hij zich aan een soloplaat wa waagde. En en Mirko, was jij al voor 82 fan van hem? Ik was er net na maar Nebraska was wel de allereerste plaat dat ik nog naar zo'n platenwinkel liep. En dat de juffrouw achter de toonbank de naald nog voor je in de groef moest zetten. Want dat mocht je nu toen nog niet zelf. Nee. En, uh, dus zij zette de groef in die plaat. Ik stond er als klein jongetje met een koptelefoon op. En ik, bij de eerste noten van de plaat stond ik aan de grond genageld. Echt waar? Ik wist meteen, dit is het. Dit is het gewoon klaar. En het is nooit meer overgegaan. En nu, wat heb je dan georganiseerd precies? Wat ik nu heb georganiseerd is dat ik veertien uh, uh, muzikanten heb aangeschreven in Nederland... waarvan ik weet dat ze houden van Springsteen. Dus niet muzikanten die het leuk doen op de hoes. Nee, ik wilde echt puur fans hebben. Ja. En heb ik gevraagd van, wil je een interpretatie maken van een, uh, van een liedje... van de originele Nebraska LP? En dat hebben ze gedaan... En iedereen heeft daar echt gewoon ontzettend veel tijd en liefde in gestoken. En iedere keer als ik een liedje weer via de mail ontving... was het gewoon echt weer een feestje. Ja. Dus, en echt... hoe wist jij dat de Cosmic Carnival van uh, uh, Springsteen hield? Facebook. Oh. Facebook. Want oh. de grap is namelijk als je naar Facebook gaat... Huh? en je gaat bijvoorbeeld naar de pagina van Bruce Springsteen... dan zie je welke vrienden van jou Bruce Springsteen ook leuk vinden. En zo is het balletje gaan rollen. Maar iedereen heeft uiteindelijk ook mensen voorgedragen... Oh, okay, en, okay. En, en dan is inderdaad, ja, maar het muzikantenweeltje in Nederland is ook zo klein. Is ook een dorp. En ik ja. hoor net dat Gerben een muzikant kent waar ik mee op tour ben geweest. En ja. dat wisten wij weer niet van elkaar. En joh, het is zo ja. heerlijk klein. Want het is, ja. Nederland is gewoon één groot dorp. Dat ja, is goed, dat is ja. ook zo, ja. Uh, nou, uh, uh, jongens, de uh, Cosmic Carnival. Uh, uh, sinds wanneer. Nou, ik vraag even aan jou, Nick. De liefde voor uh, Springsteen, is dat echt al uh, een, een oude liefde? Nee, helemaal niet. Ik, uh, nou, wel voordat ik zelf muziek maakte. Uh, eigenlijk net voordat ik zelf muziek ging maken. Wat bromt ja, het? Uh, hoor je dat? Uh, uh. Ik zit even met de technicus en ja, we Maar kunnen we niks in ogen Ga maar door. Um, ik, uh, ik, ik kwam thuis. Ik had een avondje was ik uit geweest. Ik was een jaar of 16, 17. Of 18 misschien. En uh, mijn moeder zat op de bank naar de MTV Music Awards te kijken. En Bruce Springsteen deed daar een gastoptreden vanuit Barcelona. Het was 2002 of 2003, denk ik. En um, ja ik zei tegen mijn moeder wie is dat Toen zei ze dat is Bruce Springsteen Toen dacht, hè? dat is toch van die gezapige ethisch synthesizer <laughs> Born in the USA uh. en nou ja dat was dus niet dat was net de rising uit uh, dat album over de over de aanslagen op de Twin Towers ja, ja. en uh, ja ik uh, ik was ik was verkocht instant verkocht en ik heb meteen dat album uh, ge gedownload en uh, <laughs> Dat ging niet heel legaal geloof ik. Maar <laughs> daarna heb ik het ruimschoots met meneer Springsteen goed gemaakt. Door vele van zijn albums legaal aanschaffen. Oh oké. Okay. En uh, ja, toen, uh, ja toen heb ik uiteindelijk heb ik zijn beginperiode ontdekt. En daar ben ik echt heel erg door uh, beïnvloed. Door zijn pre-born to run uh, fase. Dat hij in de jaren, begin jaren zeventig. Met een uh, eerst alleen en daarna met een E-Training dikke yeah. funk band. inderdaad ja. het begin van de e-street band. Dat hij ja, hele gave shows deed. Legendarische shows van drie, vier uur. Ja ja. Met, ja, zijn eerste nummers. Ik geloof dat hij er net ook weer een gedaan heeft van 4 uur. Waar las ik het nou? Ja, ik ben in Parijs geweest ah, afgelopen show jaar. Wordt 16 minuten 4 uur, 16 minuten. Ja, waar was dat? Nou, in ja. ieder geval krankzinnig. Weet je, uh, we gaan, jullie gaan uh, een nummer van hem interpreteren... maar we gaan een heel klein stukje van het origineel even luisteren. Bruce Springsteen. In a man stand over a dead dog By the highway in the ditch He's looking down, kind of puzzled Poking that dog with a stick Got his car door flung open He's standing out on highway 31 Like if he stood there long enough That dog get up and run Struck me kind of funny, some kind of funny sort of Still, at the end of every hard day, people find some reason to believe. Now my little love, Johnny, with a love mean and true. She said, "Baby, I'll work for you every day. Bring my money home." up and left her. And ever since then She waits down at the to end of That dirt road For young Johnny to come back Seen a man stand by a dead dog By the highway in a ditch He's looking down a kind of puzzle Poking a dog with a stick Got his car door flung open He's standing out on highway 31 Like if he stood there long enough The dog get up and run Struck me kind of funny Sir sure seemed kind of fun to me Oh, at the end of every hard earned day people find some reason to believe. I married a love, Johnny, with a love meaning true. She said, I'll work for you every day and bring my money home to you. He got up and left her And ever since that She waits down at the end of that dirt road For young Johnny to come back It struck me kind of funny It sure kind of fun to me Still at the end of every hard-earned day People find some reason to believe An old man passes away They take his body to the graveyard And over him they pray Lord, won't you tell us Tell us what does it mean That at the end of every hard-earned day People find some reason to believe Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with his Bible. Groom stands waiting for his bride. Congregation's gone. A sun sets behind a weeping willow tree. A groom stands alone and watches the river rush on. So effortlessly Wondering where Where can his baby be Still at the end of every hard-earned day People find some reason to believe Langs de twee, hij staat er al een tijd. Kijkt verdrietig naar een hondje dat in stukken licht verspreid, auto staat open. Hij kust de afgereten kok. Hij lijkt te denken als ik hier blijf staan, staat het hondje zo weer op. We moeten vaak omlachen, meneer, de mensen zijn zo lief. Alle mensen blijven hopen, nou, mensen zijn zo graag naïef. Anita hield van Johnny, vanaf de allereerste zoen. Beloof je dat je bij me blijft, mag je alles met me doen. Toen op mooie ochtend, ze zwaaiden hem gewoon gedag. Vertelt dan niet al tien jaar dat het niet aan Johnny lag. Ik moet er vaak om lachen, de mensen zijn zo lief. Alle mensen blijven hopen, nou, alle mensen zijn naïef. Oh. -oh. Momme Jan kijkt elke dag naar een foto die daar staat. Hij weet het heel erg zeker dat ze soms nog met hem praat. Dan zijn er van die dagen, dan krijgt hij het benauwd. Hij weet dat ze niet terugkomt, zijn mooie lieve vrouw. Misschien is er een hemel.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 Nou, dat was het laatste was Dankjewel. Mirko Harmans en voor de, uh, de Cosmic Carnival. Prachtig. Van wie is deze? Ja, Dit is de tekst van Kluun. Die doet ook mee. Of tenminste, hij heeft een tekst aangeleverd en die gaan we op uh, zaterdag 29. gaan we die ook gewoon spelen. Oké, okay, maar hij kan het dan niet zingen, hè? neem ik aan. Uh, ik heb gehoord dat hij ontzettend niet kan zingen. Nee. Oké, okay, nou. <laughs> goed. Ik ga heel even opzommen, jongens, wat we de rest van de uur, als jullie alweer weer onderweg zijn naar Rotje Knor en naar, en naar Mokum. Uh, wat we dan gaan doen. Uh, even kijken hoor. Het uh, is dus heel veel. Ik heb veel te veel opgenomen deze week. Het uh, was een mooie week. Ook met veel pech. Hè. De ene keer vergat ik de microfoon in de opnamestand te zetten. En de andere keer zaten er geen batterijen in dat kring. Nou goed, lang leven de amateur in mij. Enfin, uiteindelijk is toch alles gelukt hoor. Uh, ik zag een wonderlijk theater van uh, Jacob Alboom. Uh, ik zag zijn terecht met uh, de Mienprijs bekroonde voorstelling Lebensraam. Die nog tot eind oktober door het hele land wordt. Gaat dat zien. Ik had een prachtervaring ervaring op het vuurtoreneiland bij Amsterdam... Uh, waar ik even zelf een eiland mocht zijn, gehuld in een blauwe Ali-jas. Goed, en ik luisterde onder de imposante palmen van de hortus... in Amsterdam naar een nachtegaal die zong over heimwee en verlangen. En dat was Jet van Heldingen. En ik uh, zondigde en sprak met twee inspirerende mannen. Uh, Koes van den Eker, oftewel Koos van den Akker, en Marcel Musters... die aan de vooravond staan van een uh, nieuw theaterconcept... Rietje meets Koes in New York City. Ik zag de film Love is All You Need. En dat is natuurlijk ook helemaal waar... Uh, ik had ook uh, een leerzame boottocht over de Amstel... Hè, waarbij beeldend kunstenaar Harald Scholen... de rijke geschiedenis van de Weesperzijde uit de doeken deed. Van Amstel Hotel tot Berlagebrug. Nou, Dit alles in het kader van de bijzondere manifestatie... die uh, architect en galeriehouder Maarten de Boer... deze maand organiseert op de Weesperzijde. Duurt nog een week, gaat dat zien. He, Weesperzijde leeft. Er zijn optredens, er wordt samen gegeten. Er is een geluidswandeling. Enfin, kijk maar op de site van de Weesperzijde. En dat boottochtverhaal dat krijgt u volgende week, want het zat gewoon te vol deze week. Goed, uh, wel krijgt u de radiopremiere, denk ik... van een aantal liederen van Theo Nijlands nieuwe album... dat hij afgelopen avond, dus deze zondagavond, presenteerde in een kleine komedie... Kon ik niet bij zijn, want ik moest natuurlijk mijn schoonheidsslaapje doen. <laughs> Goed, uh, de cd heet, of het album, Het Einde van het Begin. Goed, verder natuurlijk verse Track Tracers van Jan Emaus... onze trouwe Rex van Beuningen, die komt langs... als mede Ko van Gemert met zijn poëzie... en F. Starik zal ook weer een gedicht wegsmijten... Met toelichting. Nou, dan heb je ook nog de website. ww.alinevanlier. kan je podcast. Maar je kan commentaar leveren op van alles. Uh, doe dat. Als het me niet bevalt, gooi ik het gewoon weg. Uh, je kan ook mailen naar het goede leven. Je kan met mijn vrienden op Facebook. Daar zet ik ook die dingen allemaal op. He, die podcasten. Uh, je kan twitteren via het. 8VH Goede Leven. Uh, <lacht> nou, je kan ook via de Player van Radio zijn. 1. En, uh, uh, uh. Ik zou zeggen. Ik geef de vloer aan de Cosmic Carnaval. En die gaan. Ze hebben trouwens nu pas een plaat uit. Ik vind hem erg, erg goed. Maar we gaan straks wel vertellen waarom dat een tijdje heeft moeten duren. Het album heet Change the World or Go Home. Nou, dat is nog niet een opdracht. Nou, laat maar horen. komt hier het openingsnummer? Son. What's that funny man? You say you're in public, you Goed, staat als een huis. Even eventjes kort door jullie geschiedenis heen. In 2007 zijn jullie eigenlijk begonnen. Zo'n vijf jaar geleden dus. En waren jullie allemaal muzikanten of deden jullie allemaal andere dingen? Nick? Ik deed nog niks eigenlijk. Oh, oké. Ik had dus net Bruce Springsteen op televisie gezien. Ja, Nee, echt waar. Ja. En uh, toen was ik een heb ik de gitaar uh, opgepakt en ben ik een beetje, uh, dat, ja, dat proberen na te doen eigenlijk. Ja, maar waren jullie een vriendenclubje al? Of uh, is dat zo, uh, de een wist nog wel iemand die kon bas spelen en de ander gitaar. Is het zo gegroeid? Ja, het zo gegroeid wel, wel in een paar jaar. Ja. Gewoon, want ja, drummers zijn er sowieso niet. Er, er zijn er heel weinig van, zeg maar. Ik weet niet waar dit ja, is. Ja, drummers zijn zeldzaam. Echt waar? Dus drummers zijn heel veel waard. Ja, dat is, dat is oh. een algemeen uh, begrip in de muzikantenwereld. Oh, dat wist ik niet. Ja, je moet een drummer hebben. Ja, ja. Ja, er zijn wel drummers, maar heel veel zijn het gewoon te enthousiast. En die, die, die vinden het gewoon stoer om te drummen. Maar ja, je moet wel gewoon... Ja. Je, moet, je moet vooral een drummer hebben die ook zachtjes kan spelen. Ja, en die ook een muzikant is. En die aan de rest ook wil denken. En zijn ja. paas kent. En zijn paas kent. Ah, oh, die arme Kai die daar... Zonder microfoon nu niet op kan reageren. Ik moest een grap maken over ja. drummers. Dat vond oh. ik gewoon net zo Oké. Maar goed, in ieder geval. Uh, jullie, uh, het ging lekker. Hè? Jullie waren samen aan het spelen. En uh, vooral geïnspireerd op echt een goede popmuziek uit uh, de jaren 60, begin 70. Hè? Dat was jullie, uh, jullie basis. En toen ingeschreven voor de Grote Prijs van Nederland. Ja. Nou, we hadden toen een manager, uh, Matthijs van de Ven, en die zei: uh, Ja, het is nu klaar met, uh, met bandcompetities, want we hadden er zo'n 27 gewonnen. En oh, dat was wel... okay. Oh ja, echt waar. Je had wel een heleboel Het Hij vond het een beetje een dingetje worden en uh, dat moest, dat moest uh, snel stoppen. Dus uh, toen zei hij: Jullie mogen alleen nog meedoen aan de Grote Prijs van Nederland, en daarna is het klaar. Ja. Toen zei hij: Oké, okay, is goed. Ah, die wonnen natuurlijk, ja, die we, ja, ja, ja. en toen was het klaar. Ja. Nou, en wat het krankzinnige is, want nou ja, ik, ik ben natuurlijk gewoon een, in, in feite een oud wijf. Want ik, ik had was dat even vergeten dat jullie dat gewonnen hadden? Want ik hoorde natuurlijk niks meer, tenminste, geen plaat. Nou, het jaar daarna hebben we heel veel opgetreden. Toen hadden we 80 optredens, en toen hadden we nog geen boekingskantoor of zo, dus dat hebben we helemaal zelf, uh, zelf gedaan. En ja, dat was kilometers maken voor om de studio in te gaan en dat hebben we het jaar daarna gedaan. Dat is wel, wel heel zinnig. Dat jullie hebben niet gelijk een plaat gemaakt. En nee, het plaat... ging al snel ook. We waren net een beetje. Wacht even. Hey, ja, nee, Gerben wil ook wat zeggen. Mag dat? Uh, uh, Mag Joop? ik? Dat... aan? Ja. ja? ja. Uh, nou, we waren nog heel groen toen we de grote prijs wonnen. Ik bedoel, we hebben in 2009 zijn we pas echt begonnen met serieus optreden. Ik bedoel, aan het begin van 2009 hadden we ik geloof zes optredens op onze naam staan nog maar. Geertje. En toen hebben we er dat jaar er ongeveer veertig gedaan. En, en een van de laatste optredens was dus de finale van de grote prijs. En ja, wij waren net, we waren net bezig als live act en we hadden nog geen idee, we stonden nog helemaal niet op poten. Ja, hoe kan kan hadden... je, wacht even, hoe kan je nou al 27 uh, uh, naar je nee, van... dat is een, een kleine, dat is, dat is gewoon een romantische... Oké, We hadden er vier gewonnen. <laughs> in die zes optredens ah, 7, heb je 24. vier gewonnen. Ja ja, dat ging, dat ging echt een trein, dat ging heel goed. We okay, waren ook heel enthousiast. Maar moet je, je voorstellen bij de uh, finale van, de halve finale van de grote prijs, uh, hadden wij uh, 48 uur van tevoren een nieuwe drummer aangenomen. En was dat deze? Nee, nee, dat was een andere, een andere drummer. Het is wel, de drummer, die het is wel de drummer die op de plaats staat. Oh, oké. Okay. Ja. Um, Hoezo, oh, is die beter? Nee, die is gewoon anders. Oh. Maar... Um, nee, hij, hij is beter. Hij ja, is wel ja, nee, beter. Nee, ik dacht, ik bedoelde die andere drummer. Nee. Ja, nee. Maar om kort te gaan, we, we waren nog heel groen en we hadden nog niet echt, echt een, een, een body of work samen, zou ik maar zeggen. Dus ja. we hebben na de grote prijs echt heel bewust besloten dat we gaan eerst... Uh, veel optreden. We gaan eerst gewoon, gewoon inderdaad echt kilometers maken. Ja. En, en dan pas zijn we klaar om echt in de studio ook een beetje dat gevoel erin te kunnen leggen. En, ja. en een beetje te weten waar we mee bezig zijn. Voordat je het gaat vastleggen en dat je ja. achteraf denkt: van ja, hadden we dat nou maar niet gedaan. Ja. Dus, nou, vandaar. ik vind het heel terecht. Ik vind het heel. Uh, ik vind dat uh, getuige van, uh, van veel uh, zelfinzicht. Ja, en geduld. En. Uh, nou. Nah. Uh, het bijzondere is, is dat deze plaat ook niet alleen maar in Nederland uitkomt. Hè? Nee. Nou ja, we waren uh, eigenlijk. Uh, toch wel ten einde raad. We hadden, oh ja. we hadden via crowdfunding hadden we onze, de, de plaat bekostigd. Hadden we ja, eigenlijk een fondsenwerving bij fans uh, die de plaat gefinancierd hebben. En dan stelden wij dan een dienst tegenover. Iedereen heeft een CD gekregen, iedereen mocht bij de release party aanwezig zijn. En sommige mensen krijgen een LP en sommige mensen hebben een huiskamerconcert gekregen die heel veel gedoneerd hebben, ja, zeg maar. Ja. En uh, nou, toen hadden we een boeker wel gevonden, die, wil, ja, die had onze live show gezien. En ja, we hebben zeg maar Cosmic Carnival opnemen. En we hebben eigenlijk wat het belangrijkste: Cosmic Carnival live. En ja, we spelen van huiskamers tot hele grote shows, spelen we gewoon alles daartussen ook. En daar moeten we het toch van hebben, dat is onze, ons ding wel: gewoon live shows. En uh, ja, die had ons gezien en die wilde onze shows gaan boeken. En die vond het toch wel handig als wij ook in de winkel uh, verkrijgbaar waren. <laughs> dus die heeft ons op een lijntje gezet met uh, iemand van CRS, Continental Record Services. En die, uh, ja, die, dat is een Europese platenmaatschappij. En die zei: Ja, het is hartstikke goed. En uh, als niemand het, uh, als de Nederlandse platenmaatschappij het niet zien zitten, dan willen wij het wel doen. Nederland is niet onze specialiteit, maar uh, dan gaan we jullie overal brengen. In heel Europa gewoon. Ja. Nou, dat is wel te gek. Ja, dat is wel te gek, ja. En het ligt er nu een maandje, een klein maandje is ja. het uit. En heb je al een beetje, loopt het een beetje? Nou ja, bij shows verkoop je en ik, weet, ik heb nog niet de eerste cijfers binnen natuurlijk van, nee. de, van de verkoop. En uh, ja, ik weet niet hoe het gaat. Het, is, het, het gaat zo naar beneden, de muziekmarkt I in, know, de, in de winkels. Ja, dat is maar. En het is nu 10% geloof ik en het wordt uiteindelijk over 10 jaar 1%. En dan wordt het een beetje een uh, niche-markt. Net als LP's. En LP's gaan misschien wel daar overheen weer, want dat, nou, we dat komt weer een beetje wel. terug. Digitaal, ja. ja ik, digitaal. Ik, krijg ook, ik krijg steeds vaker digitale CD's aangeboden. Weet je het wel? gaat steeds meer mee optredens. Dus. Uh, ja, ja. Het is een beetje verschoven allemaal. Het is, het is gek, want twintig uh, jaar geleden werd, er, werd je miljonair van, uh, van een stuk. Uh, ja. Stront wat je opnam. Oh. <laughs> nee, toen, kwam, toen was het CD's gewoon een big business en toen, toen kwam alles uit. En uh, ja, dat werd gewoon ook verkocht. En al die verzamelaars had je toen. En iedereen kocht CD's. Terwijl toen de LP eigenlijk ook al mooier was. Want het ja. blijft een grote cover. Ja, dat ja. blijft tastbaar. Ja, maar wel onhandig ding hoor. Nee joh. Nee, ja, nee, nee, nee, nee. Ik ben blij dat het nu allemaal in zo'n doosje kan. En is waarschijnlijk wel echt... vaak verhuisd. Ja, dat is goed. Ja, dat maar we, we, ik alle... heb ze nog allemaal hoor. Naast ja, dat, okay. ik ga even geen, geen reclame maken voor cd's. Naast dat digitale, wat heel hartstikke mooi is, ja. heb ik liever de LP dan, dan ja, nou, een cd. Okay. Okay. Okay. Cd is minder je... waard geworden eigenlijk. Door, door... Ik woon in een oud huis en dan slaat het het pick-up over. Dus dat vind ik ook helemaal ding. Jongens laat iets horen nog want dat is, de tijd vliegt dan hebben we hebben nog een half uurtje ja, ik ga Ja, we gaan een klein liedje veel. spelen. Ja, is oké. Okay. De Cosmic Carnival. Out, but I was hiding in the corner I saw the shine But I wouldn't let it get to me Oh, there's someone else I never cared much for But all day she's in my face And she won't let me be cup of coffee I know that I'm not a money-making factory oh it goes too short het nummer van, van de plaat en uh, is ook net een nieuwe uh, clip bijgemaakt. Ik moet wel eventjes nog zeggen dat ik de, de clip van uh, Kingmaker wel ontzettend geestig vond. Ja. Dat is een, een heel lekker nummer. En dan hebben ze een van de Amerikaanse dwaas gevonden. Die nee, is... hij is best bekend in Amerika. Oh, hij, ja. Ja. hij heet uh, John Jacobson. John ja, ja, ja. ja. John ja Jacobson. Hij is hij zo'n zo kinder, zo'n zo dansinstructeur voor kinderen. En, ja. En uh, hij heeft ook zo'n stichting, hoe heet het ook weer? American... America Sings. America Sings. En, en hij doet dan die dansinstructievideo's en die zijn echt ontzettend camp en, en ja. wel heel ja, ja, ja. grappig wel, maar hij ja. is wel heel goed. En dat is in, vooral in Amerika is dat een hele, hele hype geworden een tijdje, omdat het zo belachelijk was. Dat, de double dream feat, weet je wel, ja, dat ja, ja, ja. En, en, ja, ik dat idee. En op een gegeven moment had ik dat gezien en ik had dat voor de grap uh, onder een demootje van ons van het nummer Kingmaker gezet. Ja. En uh, ja, toen kwam, uh, zo langzaam, gingen de stemmen op van nou, laten we dat maar als echte clip doen. Dus toen heb ik het helemaal uit, als, uitgewerkt als clip. En, uh, ja. Heb je ja. dat zelf gedaan? Ik heb dat, ik heb dat zelf gemaakt. Wat mooi. Ja. En wat is jouw opleiding dan daarnaast? Uh, conservatorium Compositie. Wat grappig. Het past helemaal perfect. En het leuke is, is dat jullie dat je het opgestuurd hebben aan hem. En gevraagd hebben. Ja, Vind je het nou, goed? Nou, nou, ah, ja, hij vond het wel ik, leuk. Ik, ik, ik was bang dat, dat, dat dan YouTube weer zou gaan zeuren. van joh, is, Het is uh, materiaal dat je niet mag gebruiken. Dus ik denk stuur het op voordat we het publiek Tuurlijk, maken. Ja. Vind je het leuk? Nou, hij vond het zo leuk dat hij dus inderdaad een video boodschap maakte. Ja, Ontzettend leuk. Hartstikke leuk. Ja. Te gek. Nu ga ik weer even. Even naar de andere kant van de tafel. Want daar zit Mirko. Ik krijg Nick Ramp van het heen en weer bewegen. Oh jou. ja, nee, nee. nee. nee uh, jij gaat, jij gaat weer, een, een, jij gaat uh, zelf natuurlijk ook uh, komende uh, zaterdag in de balie... In een interpretatie van een nummer van. Uh, ja. Die heb ik niet meegenomen. Nee, Die ga je live doen. Neem ik aan, toch? Nee, nee, sterk nee. Ik, want we hadden het via de mail over de de. Uh, dus een hele grote aanhangstekens, de Bruce Springsteen Educatie. Ik doe namelijk dat, uh, dat nummer op de cd en live doe ik met een montamonica. Ja. En dan ben ik flink aan het stampen en dat kan ik hier gewoon oh, niet nee, doen. Okay, okay, dat gaat goed. niet werken. Nee. Dus ik heb een uh, heel mooi nummer meegenomen, wat de heren vast wel kennen. Als uh, Bruce Springsteen dan uh, in het stadion stond, dan kwam hij uh, na de eerste break, want hij nam af en toe ook wel eens pauze tussendoor, dan uh, kwam hij in zijn eentje met de gitaar wat goed, op. Wat trouwens. Dan ging hij gewoon na anderhalf uur, zei hij, jongens, ik ga even pauze nemen. Ja, dan kwam dat is toch heel later kwam hij terug. Het is heel goed. Dat was ja. Reëel. Ja, maar het is ook reëel als je vier uur speelt. Ja, ja precies. precies. Ja, okay, en dan kwam je met, uh, met, uh, met zijn gitaartje in zijn eentje hij op. Ja? En dan uh, ging hij een liedje spelen. En dan ging dat stadion natuurlijk helemaal uit zijn dak. Ja. Dus, uh, Echte performer. Dus wat ga jij nu doen? No Surrender. Alright. En dat is... Uh, we gaan het waarschijnlijk in de foyer spelen in de Bali. Ja. Want daar gaan we namelijk ook nog uh, na het mooie Nebraska optreden van onder andere natuurlijk Cosme Carnival. Ja. Gaan we In de foyer gaan we uh, nog heel veel Springsteen nummers live spelen. Met, uh, met Mirko en de wijze mannen. Dus gaan we nog even lekker vet rocken. Want dit is natuurlijk allemaal heel ingetogen. Ja, ja. En uh, een van de nummers die we dan gaan spelen. En uh, waarvan ik hoop dat iedereen het meezingt. Dat is dan dit volgende nummer. Okay. Well, we busted out of class Had to get away from those fools We learned more from a three-minute record, baby We haven't learned in school Tonight I hear the... God, doe ik het nog fout ook, zeg. Tonight I hear the neighborhood Drone a sound I can feel my heart begin to pound you say it's tired and you just want to close your eyes follow your dreams down well we made a promise we swore we'd always remember no retreat baby no surrender Life No retreat, baby, no surrender. Well, now young faces grow sad and cold, and hearts of fire grow cold. We swore blood brothers against the wind. I'm ready to grow young again. Oh, hear your sister's voice calling us home across the open yard. Well, we can even cut some plays of our own with these drums, these guitars. Cause we made a promise, we swore we'd always remember. No retreat, baby, no surrender. Blood brought us on a summer's night With a vow to defend No retreat, baby, no surrender The streets, the lights are grown dim The walls of my room are closing And there's a war outside still raging Say it ain't ours anymore to win I wanna sleep beneath the peaceful sky In my lover's bed With a wide open country in our hearts Romantic dreams in our heads. Cause we made a promise Swore we'd always remember No retreat, baby No surrender Blood brothers us on a summer's night With a vow to defend No retreat, baby No surrender No retreat Baby, no surrender. No retreat, baby, no surrender. Yes. Dankjewel, dat was hard werken. Oh ja? Ja. Ik raakte raak uit concentratie omdat er een snaadje een beetje vals was. Ah, man. En dan ging je fout. Ah, man. Ah, man. Die, oh, ik hoor mezelf niet. Oh ja, daar is verder. Okay. Uh, ik zie hier, je hebt je CD bij en er zit ook een, een kaartje bij. Zo'n concertkaartje. Ja. Hoe, hoe vaak heb je hem gezien, uh, Mirko? Oeh, heel vaak. Ik ben voor het eerst in 1984 geweest. Sorry, ik ben oud, mensen. Sorry. En, uh, en, en, en het was waanzinnig. Toen stond het hele stadion te schudden. Er is ook het verhaal dat in de Tour van 1984... He, hebben ze in Zweden zo hard staan dansen... dat de fundering van het stadion kapot is gegaan. Echt waar? Ja. ja maar ik las, en, ja, Hij heeft net op 31 juli in Helsinki... Uh, vier uur gespeeld. Vier uur gespeeld. Ja, ja. En dan was het, het kleine miniconcertje vooraf niet meegerekend. Nee, precies. <laughs> en ik ben inderdaad zelf in Parijs geweest dit jaar. En toen kwam je heel erg laat op. En toen zei ik na twee uur tegen mijn vriendin van, nou, hij is nu ongeveer halverwege. Dat zei ik eigenlijk een beetje gekscherend, maar het was echt zo. Gewoon halverwege. Dus uh, was hij was één uur s'nachts, was hij klaar of zo. Ja, het is echt waanzinnig. Dat kunnen wij helaas niet reproduceren zaterdag. Maar we willen wel proberen de sfeer te benaderen met mooie muziek. Ja. En, en, en, en de geest van Springsteen, want daar gaat het om. Ja, wat is de geest het, van Springsteen? Het, het gevoel, nou weet je, dat is, als je, als je hem hoort zingen, dan is het echt alsof je een soort van gevoel kan vastpakken. Hij weet dat op een, een of andere manier op te roepen. En dan hoeft het niet altijd nostalgisch te zijn... maar de manier waarop hij schrijft is op in die mate universeel. Dat, dat, dat gevoel, dat kun je, dat, weet je... Het is ook heel bombastisch, maar dat maakt het ook heel mooi. Je kan er echt gewoon dat gevoel vastpakken. Nou, Ik heb het gevoel dat hij... Ik geloof hem wel. Dat vind ik al maar ongelooflijk dat is, een, knap. dat is een onderdeel daarvan. Ja, precies. Ja, toch? Er zijn ja. niet heel veel zangers. Maar hij is zielig zalig. hij zaligheid ook nooit verkocht voor reclame. Of ook in het hoogtepunt van zo, tijdens het hoogtepunt van zijn roem. Hij is nooit zo geweest van... oh ja, dan verkoop ik het voor koekjes of voor auto's. Heel vaak gevraagd, nooit gedaan. Dus, ja. uh, en tegenwoordig is het een pre hè? Als je muzikant bent, dan moet je in reclame, anders ja. red je het niet. Ja. Dat is heel jammer. Ja, nou, uh, ik vraag even aan, aan Nick of Gerben. Uh, ja, zielig, die andere jongens. Die komen helemaal <laughs> ja. niet aan de woord. Maar ik bedoel, stel dat jullie het aanbod krijgen... dat uh, de, de nieuwe iPhone 6... Uh, dat ze dat willen lanceren... met een liedje van jullie eronder. Het ja. nou, ligt, ligt er aan hoe, hoe het past natuurlijk. Want onze muziek leent zich juist... wel heel erg voor reclames. Het zijn catchy dingetjes. Ja. Ja, wij, ja, wij maken muziek... die lekker moet klinken... en een beetje dansbaar moet zijn. Dus het leent zich wel vaak voor. En als een reclamemaker een goed idee heeft... Dan, dan is dat ook creatief natuurlijk. Dat zijn ook creatieve mensen... Maar als het heel goedkoop is, ja dan ga je erover twijfelen. En dan denk je van ja, moet ik mijn, mijn baby hier zeg maar ja, aan afstaan? Ja, of het libresse is. Geen vibra, precies. Geen vibra, geen, vibra. geen, vibra. geen libra, libra libresse. Nou, als vibra bijvoorbeeld met iets heel moois komt... met een heel mooi verhaal, dat het heel creatief is... ja dan kan dit misschien... De oh, ja. maak eens even een nou, joontje voor mij, Gerben. Maar dit is gewoon ja, niet dadelijk. zo. Ik moet er geen even nog over nadenken. Moet je er nog even over nadenken? Na? Er wordt vast nog Zij een keer een cd gespeeld, toch? Ze zijn nog een heel een mooi spreeks die er in het repertoire zitten. Nou, ik ja, ja, weet je, ik, ik, ik, we kunnen wel een cd spelen... maar het is zo lekker uh, live allemaal, hè? Dus... Of zien we dan, moet ik nog eentje van die. Zij hebben een fantastisch Springsteen-nummer nog in het repertoire... wat ook op de cd komt en wat ze zaterdag ook gaan spelen. Oh, nee, heel graag. Ja, joh, echt Mag dat? Kan dat? Ja, tuurlijk. Kan, kan. Ik was echt helemaal stupivet toen ik die versie van hun binnenkreeg. Oh, het was heerlijk. MUZIEK Maar allemaal, jezus, het klinkt het goed, jongens. Ja, dankjewel. En wat een eer dat jullie hier zijn. Nou, echt te gek. hè is een super nummer, toch? Ja, super uitgevoerd. Ja, heel erg mooi ja. uitgevoerd. Ja, ik ben er helemaal stil van. Nou, uh, ga jij nog even iets zeggen over, over Bruce? Over de balie, over Bruce? Of wil je uh, algemeen verhaaltje? Nee. Nee, ja, ja. Ik, als, als je me vraagt over Bruce te vertellen, dan zitten we hier morgenochtend om. Uh, oh, okay. Wat Daar zeg ik over. Nee, eh... Uh, ja, ik heb nog niet eens mijn uh, bijdrage Nee, <laughs> nou, ik zou zeggen, gewoon allemaal komen naar de balie. Ja. Zaterdag 29 Hoeveel mensen september. kunnen erin? Nou, we kunnen er denk ik nog een... Het uh, was namelijk eerst in de theaterzaal. Met de stoelen en... Uh, zodat iedereen kan zitten. Maar omdat we nu al zoveel kaarten aan het verkopen zijn... Worden de stoelen allemaal weggehaald. En worden te staan plaatsen. Ja. Maar kunnen er nog wel honderd uh, ongeveer extra bij. Hey, en komt er een soort, soort uh, album van? Van al die mooie uitvoeringen? Uh, het album met de, de, de liedjes van de muzikanten... Staat nu al op Soundcloud. Ja? Uh, Return to Nebraska heet de plaat. Op Soundcloud. Kunnen ja. ze zoeken en gratis downloaden. Er komt uh, Tijdens het optreden in de Bali wordt er een gelimiteerde oplage verkocht van de cd. En we gaan videoopnames maken van, de, van het optreden in de Bali. En daar gaan we weer een YouTube pagina van maken. Nou, kijk eens aan. Dus ik wil eigenlijk nu al vragen of, uh, of ze dit nummer als allerlaatste state troopers allerlaatste willen spelen. Want dan kan Frank namelijk daarna gewoon een mooie gitaarsolo van vijf minuten erachteraan ja. gooien. En dan gaan we gewoon gierend de bocht gaan we de zaal uit. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan gaan we daarna feest vieren in de foyer, dus iedereen moet gewoon langskomen oh, ja. in de balie. Shit. Ja, dan moet ik ook hè? Ja, ik, ik moet zet je ik ik ook... gewoon komen. Ja, je moet gewoon komen. Oh. Hey, uh, het is al 52. Gaat uh, de, de Cosmic Carnival nog iets moois spelen van ja, hun, hun uh, plaats? Trouwens, waar, waar willen jullie uitkomen? Wat is jullie droom? Hoe moet het verder met de Cosmic? Ja, als je de albumtitel leest. Ja, wacht even. Ja, inderdaad. <laughs> uh, wacht, Boekje staat... even. Nog een keer hier change the world or go home. Ja, ja, het, maar... het, het, ja, dat klinkt ja, ja. heel zwaar, maar dat, ja. dat gaat over dat iedereen eigenlijk binnen zijn eigen mog mogelijkheden alles eruit moet halen. Dat is een, het is een Amerikaans gezegde en dat betekent dat je gewoon just do it. Doe je ding en doe het goed of, en stop of met zeuren. Uh, dat stop met dat hoort ja, ja, dus daarbij eigenlijk. Hoort erbij. Dus ik, ik, ik zag ergens buttons liggen. Doe iets. Dat is, is het. Dat, dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dat ja betekent het eigenlijk. Ik ben het helemaal met je eens. Niet, niet om in te breken in het programma, moet er nog een jingle worden gemaakt. Oh ja, ja. Heb je iets... Uh, ja, ja. Nou, ik kan er even snel eentje proberen, maar uh, ik weet niet Joop, zeker. of gaan jij naar de opnamestand gaan? Jooptjes. ja, lukt dat? Gewoon eventjes... Uh, als, jij, als jij je hand opsteekt, dan, uh, dan gaat hij beginnen. Ja, steek zijn hand op. Ja. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Adeline. Dit is lekker goedkoop, snel thuis. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat was hem dan, ja. ja. En dat vind je wel staan voor de Cosmic Carnival? Nee. <laughs> <laughs> nou goed, doe weer een lekker eigen nummer. Ja, ja, we gaan iets doen van uh, wat niet het album heeft gehaald eigenlijk. Het is B-Side. Oh, leuk. Maar misschien op een volgend album. Niet de volgende eigenlijk, maar misschien de derde oh, of zo. oké. Okay. Waarom? Uh, niet goed genomen? Het is een beetje een soulnummer. Een, een soul nummer. Houd ik van. Een beetje zoals Springsteen eigenlijk, een white, white soul. Ah, ja. Houd ik van, houd van. Blue color soul, hoe heet het? Ja. <laughs> Hitches. Jongens, daar hebben we nog iets meer dan een minuutje over. Nou, daar kunnen we helemaal niks in doen. Nee, toch? Nee, dus nou, gooi die eindtune er maar in. En eh. Uh, uh, ken jullie dit? Huh? Ja, dat speelt me lekker Niet mee. <laughs> Squantic. Gewoon lekker zo'n luldeuntje. Uh, hartstikke lief dat jullie hier gekomen zijn. Helemaal uit uh, Rotterdam. Ontzettend veel succes met de band, maar volgens mij gaat het goedkomen. helemaal goed. Jullie uh, lekker toeren door Europa, hè. Hey. He, je, uh, ja, toch? Eindelijk. Want jullie hebben hun eigen busje. Jazeker. Nou, gekocht van al dat prijzen geld. Jazeker. En, nou, en dat, ja, dat, ja, dat klopt. klopt. Ja, en, dan, dan. en ik zie jullie uh, zaterdag in, uh, in de baan. Yes. Ah, ja, gek. En Minico, Mirko, uh, hartstikke goed. Uh, ontzettend leuk initiatief. En het ja, wordt vast ja, een ja, superavond. We gaan er gewoon een ontzettend mooi feest van maken. We gaan een echt een groot feest in de foyer daarna bouwen. En uh, het wordt gewoon een superavond. Okay. Dus kom langs. Ja, is goed. Oké. Okay.